Levi van Eck met het NOS-journaal. De meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat het kabinet meer moet doen om Oekraïne te steunen, zowel financieel als militair. Nu de steun vanuit de VS minder wordt, moet Europa en dus ook Nederland meer doen, zegt de Kamer. Oppositiepartijen vinden dat premier Schoof meer toezeggingen had moeten doen in, de, in Londen gisteren, bij de ingelaste veiligheidstop. Maar volgens Schoof kon dat niet, omdat er nog geen concrete plan, plannen liggen. De Britse premier Starmer kondigde gisteren aan direct meer wapens te leveren aan Oekraïne. Een man van 24 uit Naaldwijk moet twee jaar de cel in omdat hij naar IS-gebied wilde reizen. Hij krijgt ook TBS met voorwaarden. Zo mag hij niet reizen en geen gebruik maken van sociale media. De man, die is geboren in Syrië, was vorig jaar vermoedelijk onderweg naar Somalië... toen hij werd aangehouden in Parijs. Dat gebeurde op aanwijzing van de inlichtingendienst AIVD... Op zijn telefoon en computer vond de politie onder meer IS-propaganda... en handleidingen voor het maken van bomgordels en explosieven. Duitse autoriteiten bevestigen dat er een tweede dode is gevallen... toen vanmiddag een auto op een groep mensen inreed in Mannheim. Er zijn ook enkele gewonden. De verdachte die is aangehouden is een 40-jarige man... uit de naastgelegen deelstaat Rijnland-Paltz. Of er sprake was van een aanslag of een ongeluk is nog niet bekend... In het centrum van Mannheim staan vanwege carnaval tientallen kraampjes en attracties. De lancering van de Ariane 6-raket is uitgesteld. Dat maakte het Franse bedrijf achter de raket een half uur voor vertrek bekend. Een exacte reden werd niet gegeven. Met de raket zou Europa voor het eerst weer zelfstandig satellieten in de ruimte brengen. Een nieuwe, lancering, een nieuwe lanceringsdatum volgt.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 Zo, hebben wij hier de opening van het tweede uur. En dat betekent dus ook dat de kijkertjes van Jijbuis nu ook mee mogen doen. Want uh, die hebben we ook op YouTube, mensen. Want uh, dat is de plek uh, waar uh, dit ook nog uh, gedaan wordt. Het is de editie van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. En we hebben gasten in de studio. Dan kijk ik eventjes of uh, ja, iedereen heeft een microfoon. En uh, dat zijn Koos... En dat is Jet en dat is Eline die hier in deze studio aanwezig zijn. Koos, goedenavond. Hallo, hallo, hallo. Goedenavond. Ja, het is gegaan zoals het is gegaan. Want Marcus en ik zijn al jaren aanwezig bij de Rob Agdaal en tijdens de eerste voorronde en Toen had ik nog een iets op een, een lege plek in, in onze agenda staan. En dat was deze dag. Ja. En toen hebben we jou gevraagd, van, zou je bij ons uh, willen komen? Heerlijk. En, en dat had je toegezegd. Niet wetende dat jij aan het eind van de avond mag naar de finale. Dus, yeah. uh, dat, dat, dat, dat wisten we dus niet van tevoren. Uh, maar we vielen dus uh, letterlijk met onze neus in de boter. En aangezien jij dus nummer drie bent die wij hebben, want die andere twee... die ook in de finale staan... Ko uh, niet koos, uh, Rodon Cerise en... Uh, Noralie Hendricks... Ja. die hebben we vorig jaar al gehad. Dus ja, uh, dus ja dus het, Iedereen uh, komt aan de beurt. Nou ja, min of meer wel. <laughs> maar dat is wel de bedoeling. Um, wat is er... Uh, en dan begin ik met jou Koos... wat is er eigenlijk sinds het moment... met je gebeurd nadat je... die eerste voorronde hebt gewonnen? Ja, ik denk dat we allemaal... sowieso echt... We waren super blij. En het was echt een hele leuke avond. We waren echt daarna helemaal uh, gasted. Helemaal ja, in, in de wolken ja. ervan. En, um, en toen hebben we daarna nog even lekker met z'n allen nog even een drankje gedaan en even het gevierd. En toen zijn we daarna um, ook weer gewoon gaan repeteren en weer druk, druk aan de slag geweest met gewoon. Uh, optredens voorbereiden en uh, aan de bak. Dus het is meteen gasgeven. Eigenlijk. Ja, ja, en, ja, zeker. Ja, ja, altijd ja. gasgeven bij ja. Ons. Ja. <laughs> <laughs> um, Want uh, die, die, dat optreden komt jullie uh, en jou ook natuurlijk heel goed uit. Want mm. stiekem ben je al mm. bezig met nieuw materiaal. En ja. vanavond horen we daar al uh. de eerste single van. Uh, van zeker. Ja. Live, ja. Ja, um, want wat uh, zijn jouw snode plannen wat uh, betreft het uh, uitbrengen van muziek? Ja, ik heb uh, uh, 7 maart, dat is volgende week vrijdag al, komt uh, uh, Natta Diep Deep uit als een single ja. en um, heel misschien komt daar ook een EP'tje achteraan um, en um, dat is dan met drie singletjes en dan komt daarna nog de hele EP Aha. uit. Dus, dus er, er komt uh, wat nieuwe muziek onderweg. Ja, want uh, jouw Muziek, wat je eerder hebt uitgebracht, mm -hmm. dat is alweer van twee jaar oud, geloof ik. Ja, dat is, uh, dat is inmiddels bijna twee jaar oud. Dus dat is ja. een tijdje geleden. En dus ik heb heel veel zin om even ja, de groei die ik de afgelopen tijd heb gemaakt, een beetje ja want, laten want die groei uh, zit hem natuurlijk ook uh, want je het komt niet zomaar uit de lucht te vallen hè? die finale ja. plaats bij de europa acta wordt want je hebt iets met finales want je hebt in de finale gestaan ja. van mooie noten en je hebt ook nog gestaan in de volgens mij ook in de finale van de Amsterdam poprace ja dat klopt ja. Ja. ja we zijn lekker veel bezig met allemaal al wedstrijden en dat is voor ons echt heeft al heel veel gedaan voor ons het is gewoon heel fijn om professionele feedback te krijgen en gewoon een beetje te weten waar je staat mm -hmm. Um, en um, je leert gewoon heel veel nieuwe mensen kennen. Gewoon ook muzikanten, maar ook achter de schermen. Ja. Um, en dat is voor ons heel nuttig. Te gewoon daardoor, ja, daardoor gaat het balletje dan iets meer rollen. Dus is ja. fijn. Uh, wat is Koos in de notendop als het gaat om muziek? Um, eerlijk. Um, en vertrouwd. En um, vriendschap. Nee, ik... Wat zeg je? Eerlijk vertrouwd? eerlijk, vertrouwd en met de band hebben we gewoon uh, ja, een, een hele diepe band met elkaar. Ja. En dat proberen we ook altijd heel erg op het podium over te brengen. Ja, want uh, er zijn er vanavond <laughs> ook een aantal niet. Nee, klopt. Bijvoorbeeld de gitarist leiden. is er niet. Ja, ja, die is er helaas niet. En uh, we hebben ook nog een hele leuke drummer en ja. een hele leuke bassist. Ja. Um, maar ja. we houden het vandaag klein. Ja. Oké. Okay. Uh, die drummer, dat is volgens mij... degene die ook nog speelt... bij een andere band. Ja, dat klopt. Part Garden, hè? Zeker. Dat is jij al? Zeker, zeker. Ja. ja. ja. Uh, ja uh, nee, want nee, uh, uh, even over uh, al. Uh, want ze nee. is, nou, is het toch niet. Dus, uh, nee. maar, um, <laughs> maar hoe is zij bij, bij jou terechtgekomen? Uh, dat is eigenlijk wel grappig gegaan. Want ze had mij eerst al een, een tijdje geleden... echt heel lang geleden... ik denk... Ja, tweeënhalf jaar geleden hadden me een berichtje gestuurd. En toen, dat ze mijn muziek al tof vond. Maar het ging net naar het Cosmatorium. En toen had ik gezegd van, ik ga even daar rondkijken. En toen, anderhalf uh, jaar later had ik een keer een drummer nodig. Het was ik, dit is de kans. Ja. En toen was gelijk een hele erg match. En die... Uh, die zit dat heel erg goed. Ben ik ben ja. heel blij met haar. Dus ja, helaas kan ik Part Garden niet laten horen. Nee. Want, uh, stel die mee nee, voor nou, de Noord-Hollandse band. Die, die komt uit Utrecht, mensen. Dus uh, ja, we ja. uh, dat dat moet hard en streng nee, zijn. Uh, maar goed, uh, maar goed, dat vond ik wel leuk. Uh, dat er dus, uh, want die kwam op de avond van de Robak, dat woord zal ik ook meteen even vertellen. Mm. Van. Jij bent... En toen zei, zei ik... Oh ja, met, uh, maar met wie heb ik het genoegen Ja, ik ben jij al Ik zeg, oh, dan weet uh -huh. ik het al. <laughs> ja, dus, ja. En toen wist ik ja, het al. Joh. Dus ik denk, ja, ja je bent ja, de drummer leuk. van Part Garnet. Um, goed, we gaan uh, zes nummers van jullie straks horen. Mm -hmm. um, er komt nog iets, een vraag. Mm -hmm. Ja, die had ik je al ook op die avond... Uh, mm -hmm. op die avond van de Rob Ackda-woord uh, gesteld. Maar die komt ook nog even voorbij. Maar dat, uh, dat hoor je zo wel. Maar eerst gaan we uh, een aantal nieuwe singles uh, laten horen uh, over verspreid over deze twee uur. En een van is Sloops. En dat nummer wat je nu uh, gaat horen, dat komt morgen uit. En dat nummer dat heet Sweet Expectations. Is it just my team? Yeah, lately I've been acting off beat Keep that ball out, baby One will free me Yeah, baby Keep falling for it deeply Dive in the water freely Do it with me Who am I maybe You can't just hold on to me Expect to walk so smoothly, sweet expect, sweet expectations. Yeah, I can't hold on. Yeah, I can't hold on. Can't hold on any longer. Any longer to this sweet composure. Sweet composure. Sweet composure. En om uh, iedereen nog even rust te gunnen met uh, wat betreft de camera, uh, hebben ze nog even drie minuten extra. Uh, maar goed, uh, we hebben even twee nummers uh, laten horen: Cully met uh, How to Live Forever. En daarachter hoorde je, of daarvoor hoorde je, Sloops met Sweet Expectations. Uh, ik zei al, uh, we hebben ook nieuw materiaal en uh, we laten daar ook geregeld dingen van horen. Bijvoorbeeld. En dan moet Thomas de Jong weer even goed opletten... want er is een nieuwe single van Feline in het huis. Jazeker. Het um, is de vijfde single... en bovendien Feline gaat een debuutalbum uitbrengen. En een van die nummers die er dus op komt staan... is This Goodbye. En die komt morgen dus uit. kan echt merken dat iedereen hier weer voor de eerste keer... na zoveel lange tijd weer eens bezig is met een uitzending te maken. En dat heeft ook alles te maken met camera's. En iedereen uh, moet dan weten van hoe staat het ook allemaal weer. Zelfs ik had de moeite, want ja, de stoelen... Uh, waar bijvoorbeeld het mengpaneel waar Marcus op ze zit... dat is ook al eens een uh, dingetje. En uh, ja, ik uh, kwam met de één stoel, oh, dat is niet goed. Dus ik moest alweer al weer een andere stoel. Nou, ah, zo werkt dat dan. Um, het is tijd voor de eerste twee nummers van vanavond. Want ik denk dat het nu uh, lang genoeg geduurd heeft. Uh, we moeten ook uh, uh, iets laten horen en iets laten zien. En het is gelijk ook meteen de nieuwe single van Koos. Die ze dus over een week gaat uitbrengen. En misschien dat we hem al stiekem op 6 maart kunnen mogen uh, laten horen. Want dan moet ik hem, uh, dat moet ik wel weten. Dan, want het wordt van tevoren opgenomen. Het programma van volgende week. Uh, maar dat nummer, dat ga je nu horen. En dat nummer, dat heet Not That Deep. I put on set songs to welcome self-pity. Then I carry the feeling on my shoulder. I pray for rain on the sunny days to elevate my state of mind I feel guilty for something It's actually not that deep Time to realize that it's actually not that deep. ...dat dit een hok vol is met uh, allemaal mensen die hier uh, nu rondlopen met camera's en weet ik al wat. Uh, klinkt het applausje ook uh, in ieder geval een uh, stuk voller uh, in dat opzicht. Uh, je hoorde dus uh, de nieuwe single die volgende week uh, uit uh, gaat komen. Dat nummer dat heet Not That Deep. Um, nou, heb ik al uh, eerder uh, gezegd uh, dat uh, uh, Koos natuurlijk um, in... Bijvoorbeeld de finale heeft gestaan van onder meer Mooie Noten en de Amsterdam Popprijs. Dus met het bijltje hakken, dat weet inmiddels Koos wel een beetje. Want de finale van 6 maart, die is in aantocht. En dat uh, is dan gelijk ook meteen volgende week, als het goed is. Volgende week donderdag. Ja, dan komen we elkaar weer tegen. Hè. En dan, uh, dan is het in de grote zaal uh, staan. Maar dat, uh, zover is het nog niet. Nu is het een heel klein uh, intiem zaaltje. Uh, eigenlijk een studio. Waarin het hele verhaal wordt, ja, min of meer... Uh, Waarbij ze, uh, ik kom bijna niet uit, uit mijn zin, wat, wat dat er gaat. Uh, waarbij ze dus hun uh, werk laten zien. Uh, want, want we zijn met z'n drieën vandaag. Um, het volgende nummer wat uh, wij gaan uh, beluisteren, dat, dat nummer dat heet Tide To You.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 Way to the rope snaps tied to one another whether we want it or not It's only visible to us it's only This chair. The girl is really nice to me, but I wanted you to sit there. Your two seats. meteen deze kant op komen, want we gaan ook weer even verder praten. Dat gaan we zo natuurlijk doen als iedereen van instrumenten ontdaan is. Want ja, dat is wel een beetje het verhaal. En Ik moet ook een beetje de tijd in de gaten houden, want dat is de reden waarom we ze meteen weer aan deze microfoon vragen. Want... Uh... En ik ga meteen uh, beginnen met jou, weer Koos. Ja. Uh, want wat heb jij? Um, heb jij eigenlijk een muzikale achtergrond uh, gehad? Um, als, als kind heb ik eigenlijk uh, dat niet heel erg zo ervaren. Mm -hmm. Ik denk dat ik um, rond dat ik 13 à 14 was, dat ik toen een beetje interesse begon te krijgen voor voor muziek mm -hmm. en dat ik altijd al een beetje stiekem een beetje aan het zingen was. Maar ja. nooit, uh... Hoe is dat een beetje ontstaan? Dat je uh, van die merkte je dat eigenlijk uh, dat je dat je toch iets dacht van nou misschien moet ik uh, maar muziek gaan maken. Um, nou de uh, gitaar van mijn vader, dat is ook degene waar ik vanavond op speel. Ah. Die stond in de, in de hoek een beetje te verstoffen en ah, okay. ik, uh, ik zag hem altijd. En toen op um, gegeven moment dacht ik toch van oh, misschien moet ik dan maar dat zingen toch maar ergens mee gaan combineren. Ja. En toen, um, als ik hem die gitaar gepakt, ben ik gewoon heel veel YouTube filmpjes gaan kijken. En, uh, het is een, een beetje een, uh, een doe-het-zelveren eigenlijk. weer. Ja, ja, in het begin wel. Ja, ja. ja, dat kan tegenwoordig zo, dus <laughs> ja. Heel ja, maar um, heb je nu iets van een muzikaal opleidingstraject waar je mee bezig bent? Ja, zeker. Ja? Ja. Ik, uh, ik zit in het tweede jaar van het conservatorium in Haarlem. Aha. Um, samen ook met Jet en Eline, die hier zitten, zitten we elkaar ja. in de klas. Ja. Um, dat doe ik de opleiding Creative artist. Aha. Ja. Dan ga ik ook uh, meteen even naar de beide buurvrouwen. <laughs> Eén aan de linkerzijde en één aan de rechterzijde. Uh, ik ga met Jet. Ja. Uh, want ja, uh, nu zijn jullie met z'n drieën, maar uh, mm -hmm. de klik is er dus als ik het zo hoor. Ja, enorm. Ja. We ja. is er ook al heel lang. Ja. Wij, wij hebben al een beetje ook een soort cheat code met elkaar. Want we kennen elkaar al voor het conservatorium. Ja. Toen uh, volgden we ook een, een soort ja, traject bij een lokale muziekschool. En uh, toen hebben we elkaar ontmoet. Mm -hmm. En is dat eigenlijk heel erg gaan rollen. En we heel veel in badkamers gaan zitten en drie stemmen. Gaan... <laughs> jongen, jongen. <Ja>, <laughs> ja, ja. en, en drie stemmen gaan zingen. Ah, je wil uh... niet weten hoe, hoe het klinkt bij die heren thuis ja. in die badkamer. Nee, <laughs> nee dus dat is zo, zo. Ja, de badkamer was wel een beetje een soort punt waar we samen zijn gekomen gekomen. Ja. En waar het begon allemaal. Dus dat is ja. wel heel leuk. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Um, heb jij altijd de piano um, ja, ter hand ja. gehad? Uh, ja, ik heb altijd piano gespeeld. Ja, ja. En hoe is dat uh, ontstaan? Ook een instrument wat in de hoek uh, lag uh, te verstoffen? Uh... Iets moeilijker om in de hoek Iets te verstoffen. Ja, ja. ja uh, Nee, ja. Uh, mijn, uh, mijn opa die was pianist. En uh, mijn moeder is ook altijd muzikaal. Dus ik ben eigenlijk heel erg mee, uh, mee opgegroeid. Mm. Heel mijn leven lang al uh, heb gespeeld. Liedjes geschreven. Dus uh, ja. en zo is dat uh, gekomen. En dan ga ik uh, naar mm. Eline. Want die uh, is er ook. Uh, ja, ik... Viool en... We krijgen straks nog een heel spannend instrument, oh, dat zeker? is de kalimba, maar eerst die viool, hoe, hoe, is de, hoe is dat? Ja, ik begon toen ik zeven was, toen ja? dacht ik, oh je kan niet zingen en viool spelen, dat kan niet samen. Toen dus nee? ben ik heel lang gestopt en nu blijkt dat gewoon te kunnen. Ja. Dus dat doen we hier. Is er iemand die dat jou ooit wijs heeft gemaakt dat dat niet kon? Ach, niet per se, nee? ik dacht gewoon dat gaat niet als je die zo vast hebt, ja, ja. Ja. maar uh, blijkbaar wel. En die kalimba? die Kalimba, dat komt allemaal door Koos. Dus, uh, oh ja? uh, dat heb ik haar aangesmeerd. Uh, dat moet ik uh, van mij leren. Ah, je, ah, je bent een goede Kalimba-verkoper aan de deuren, dus. Uh, uh, ja. Die had ze besteld toen dus ze zei: Doe maar. Ja, dat kan best wel. Ja. Uh, nou, zijn er hier in deze studio twee songwriters geweest die een sportverleden hebben gehad? Ja. ja. <laughs> en uh, Wendy Moore, die, uh, die hier volvuldig geweest is, die, die heeft het toch uh, bijna geschopt uh, bij de jeugd-Olympisch team van de Paarden. Mm -hmm. uh, die was heel ver. Uh, mm -hmm. Sam Sexton hebben we ook gehad, die schopte me tot Jong Oranje en jij koos. Mm -hmm. Ik had er ook wat van, want ik heb jou ergens uh, gezien. Jij hebt je huiswerk gedaan. Ik heb mijn huiswerk gedaan. Ja, ik lijkt Maarten Verduin wel, dus, uh, want die, die doet dat ook. Uh, maar uh, de, ik had het uh, gezien en ik dacht, hek, heb jij aan de atletiek gedaan? Ja, dat klopt zeker. Ja, ja, wat uh, was uh, het onderdeel waar jij uh, ja, probeerde lekker... in uit te blinken? Heel hard rennen. Spinken. Heel hard. Rennen. Dat is was, dat was wel echt mijn ding. Dat, uh, daar focussen. Uh, dus, uh, dus er is uh, bij jou misschien een, uh, een estafette lid voor uh, de 4x400 meter uh, uh, verloren gegaan? Of? Uh, ja, nou, ik heb wel ook estafette gedaan. Maar niet, ja? uh, niet op dat niveau. Maar wel veel ook, inderdaad. Uh, ja, ja. vetten en zelf in mijn eentje sprinten. Ja, uh, is het uh, bij regionale kampioenschappen gebleven? Of was je er toch ook redelijk goed bedreven in, uh, in dat? Uh, Nederlands kampioenschappen, podium, plek. Dat tot. bedoel ik. Dus, <laughs> dus het is toch wel, uh, wel een aardig niveau wat je gehaald hebt uh, in dat opzicht. Ja, ja, het was even een hele andere, andere wereld waar ik eerst in zat. Ja, uh, ja. Maar wat heb je toen te besluiten van toch, toch maar niet? Ja, ik, ik denk ook dat wel muziek daar ook wel Bezien? een rol in ja. speelde. Inderdaad. Dat ja. Ik, uh, dat ik toen een keer dat had gevonden en dat ik eigenlijk dacht: ik vind dit misschien toch nog leuker. Het toffer om ja, dat te doen. Ja. ja, dat hoorde ik van die andere twee hoorden ja. ik dat ook. Sam is de oudste, die, die is denk ik nu net de dertig voorbij. Wendy is 5, 26. Nou. Ja. Ja, inderdaad. Ik denk dat het ook wel een beetje een patroon is om dan voor mij, van als ik dan iets, iets vind waar ik veel passie voor heb, om daar dan helemaal voor te gaan. Dus mm. voor mij was, als ik dan muziek had gevonden, was het dan ook wel, oké, okay, dan wordt dat ook alles voor mij. Dus ja. toen ging atletiek een beetje de deur uit. Huppatee, weg. Ja. Schimpen dus en de, al, die ja. andere, al die andere onzin weg. Uh, ja. weg. Oké, okay. um, we gaan zo direct. Nog twee nummers van je horen, Maar eerst draai ik nog een stuk uh, muziek. Mm. En dat is ook alweer een nieuwe single. En die nieuwe single die komt morgen uit. En dat is de tweede single die, die heren droppen van Lemon. Want ook de vorige single hebben ze uh, uitgebracht. En ze willen de twaalf in een jaar uit gaan brengen. Nou, dit is dus de tweede. En dat nummer dat heet More Than A Friend. iets over. Nou, dat heeft ook een bijzondere lading, dit hele verhaal, van uh, Lemon. More than a friend. Het gaat te over een vriendschap tussen man en vrouw. En dan blijkt het dus er dus veel meer aan de hand te zijn in het liedje. Nou ja, luister zelf maar, want morgen komt die uit. Uh, dan is het de tweede single van dit jaar van Lemon. Het is tijd voor het volgende blokje van twee. En we beginnen met Not... En dat schrijf je heel mooi met K-N-O-T. Dus het is even iets anders. Dus het is niet not zoals not. Nee, het is knot. Zoals je het in het Nederlands uitspreekt. Uh, we, ja, we, laten, we laten de dames ook het uh, nu uh, horen. Sorry for leaving my dish in the sink. For speaking before I think. I apologize for not replying to your text. I apologize if I seem uninterested. Things hard when it's easy. I embarrass you, it embarrasses me and it eats me alive when my stomach feels tight from the knot inside. Ja, en dan uh, hebben we weer even een break in dat opzicht. Want dan uh, is er even, even weer de tijd uh, met het omstemmen en dat soort zaken. Um, vertel ik nog wat er bijvoorbeeld dus volgende week uh, te wachten staat. Want dan zien wij Koos uh, in een hele andere uh, plek. Namelijk in de grote zaal van uh, het patronaat Haarlem. Want daar uh, gaan, uh, gaan ze dus spelen voor de finale. Um, zij is niet de enige, want uh, er zijn nog een aantal mensen die uh, meedoen en een van is bijvoorbeeld uh, de band Waterfront, die uh, de publieksprijs wist te winnen. En uh, de andere twee finalisten, die zijn hier ook al eerder geweest in uh, deze uitzending, uh, namelijk Noraly Hendricks en Rodon Cerise, die staan ook in die finale. En de toegevoegde waarde, dat is de finalist van de Night Editie. die mogen dan ook daar op het grote podium spelen. En dat is Poslo. Um, maar ja, de inzet blijft natuurlijk. Wie mag er op bevrijdingspop beginnen uh, op het hoofdpodium? En uh, ik weet niet, uh, maar dat gaan we zo direct natuurlijk nog eventjes horen... van Koos of zij daar natuurlijk zin in heeft om daar uh, te gaan staan. Maar we gaan eerst nog even een nummer uh, van haar horen. En dat nummer dat heet Circles. I get lost on purpose I go left where I should have gone right Like to Tot zover het tweede blokje. We hebben straks na uh, het volgende uur nog een blokje van twee. Dus, en, uh, ik kom net weer iets tegen wat uh, muzikaal is. Dat is muzikaal. Dus het, uh, het, uh, we zijn nog lang niet uitgesproken uh, in dat opzicht. Um, maar eerst een uh, single van Baron C. En Baron C is het nieuwe verhaal van Marie van der Zalm. Wie is dat? Nou, dat is degene die uh, ik, uh, dat was mijn voorganger bij uh, 3 voor 12 Noord-Holland als hoofdredacteur. En uh, ik ben de opvolger daarvan. Maar ze maakt dus ook muziek. En dat deed ze eerst met Marie en de Antoinettes. En nu met dit Baron C en het nummer dat heet private bitches. Luomo era un la 7047 del in in in carcere di de I dream, I fly. Deny the drunk. ...van Barents Sea. En dat nummer dat heet Private Beaches en Barents Sea. Ja, als je goed luistert dan hoor je eigenlijk ook dat dit de link is naar Barents Sea. Want daar is die naam van afgeleid. Uh, en de bedoeling is dat er dus nog veel meer gaan komen. We gaan uh, op uh, naar het eind van dit tweede uur. En dat doen we met A Very Short Story van de heer PJM Bond. you then, on the rooftops of Italy, searchlight epiphany, making love on the balcony, with nothing to lose. Our lucky change, changed, right after the armistice, letters and letters of love proclamations that I just can't forget.